Voormalig VVD-politicus Rudolf de Korte is overleden. De Korte was in de jaren 80 een van de vertrouwelingen van VVD-leider Ed Nijpels. In 1986 werd hij benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken... en na verkiezingen later dat jaar werd hij minister van Economische Zaken... en vicepremier in het tweede kabinet Lubbers. In 1995 verliet hij de politiek om aan de slag te gaan... als vicepresident van de Europese Investeringsbank. Rudolf de Korte was 83 jaar. Aard Staartjes is in Leeuwarden ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeluk, meldt Omrop Friesland. De 81-jarige acteur werd bij een botsing met een auto uit zijn brommobiel geslingerd. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Staartjes is vooral bekend als meneer Aart uit Sesamstraat. Op een privéschool in Mexico heeft een jongen van elf een lerares doodgeschoten. Hij kwam de school binnen met twee wapens en opende het vuur. Vijf klasgenoten en een gymleraar raakten gewond. Na de aanslag pleegde het kind zelfmoord. Volgens de gouverneur van de regio speelde de jongen een computerspel na. Het weer? Vannacht droog en vrij fris, met kans op vorst aan de grond en wat mist. Morgen, vooral in het oosten, geregeld zon en maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. We'll be a map which is. Let's go.